De komende dagen blijft het weer slecht in Zuid-Europa. In Lelystad hebben zeker duizend mensen een manifestatie bezocht... om het personeel van het MC Zuiderzee ziekenhuis te steunen. De gemeenteraad had bewoners opgeroepen om het ziekenhuis te omarmen... en zo aandacht te vragen voor het feit dat Lelystad... geen volwaardig ziekenhuis meer heeft. Donderdag werd er een akkoord bereikt over een doorstart... van de IJsselmeer ziekenhuizen. Maar voor spoedeisende hulp en acute verloskunde is geen ruimte meer.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 De brandweer zegt de bosbrand in het noorden van Californië helemaal onder controle te hebben. De afgelopen dagen is de brandweer geholpen bij het bluswerk door de vele regen. De bosbrand heeft aan tenminste 85 mensen het leven gekost en nog steeds worden zo'n 200 Amerikanen vermist. In totaal is bijna 62.000 hectare bos afgebrand. 14.000 huizen zijn verwoest, de meeste in en rond Paradise. Een plaats die praktisch helemaal is platgebrand. En dan het weer. Vanavond kans op wat motregen. Het koelt af naar 2, 3 graden. Morgen wordt het een grijze dag met kans op wat motregen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 5 graden. Maar door de matige wind voelt het net als vandaag koud aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Thank you. Thank you.